9 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Sittard is vannacht een 23-jarige man overleden na een mishandeling. Rond drie uur werd de man uit gelegen in het centrum van Sittard... op straat mishandeld, waarna hij zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht. Er zijn twee verdachten aangehouden, twee mannen van 22 en 25 uit Sittard. De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het is niet bekend of de verdachte het slachtoffer kenden en of ze ruzie met hem hadden. De kustwacht van Australië vreest dat ruim 90 bootvluchtelingen die nog worden vermist bij Christmas Island zijn verdronken. Vanmorgen vroeg is een laatste reddingspoging begonnen, maar dat heeft nog niets opgeleverd. De asielzoekers zaten op een boot die donderdag kapzeiste in slecht weer. Het waren vooral Afghaanse vluchtelingen die in Sri Lanka met de boot waren vertrokken richting Australië. De reddingsdiensten hebben 109 mensen levend uit het water gehaald. Zeker drie mensen zijn omgekomen.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 Bij een stevige Zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Aan WB Verkeersinformatie. Door werkzaamheden staat er file op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Tussen Knopend Beekbergen en Alfred Hoenderlo 2 kilometer. Goedemorgen. Welkom bij Lekker weg in eigen land.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 Ontdek de cultuurweken Leiden met de stad Leiden als podium. Dit weekend kunt u genieten van muziek tijdens het straatmuzikantenconcours De Gouden Pet en De Leidse Waterdagen. Of ontdek zondag het mysterie van de Maya's tijdens de Maya-dag in Museum Volkenkunde. Meer info op www.leiden.nl U kunt alles nog eens nalezen op lekkerweg.nl Dit was Lekkerweg in Eigen Land.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 Dit is Radio 1. Tros New Show. Presentatie Mikke van der Wij. Welkom bij het eerste en ook meteen het laatste volledige uur van de nieuwshow. Tot tien uur hebben wij de volgende onderwerpen. Over een kwartier een pleidooi voor de enige duurzame energie die op dit moment in grote mate verhandeld is. Tenminste, volgens mijn gast. Uh, André Wakker, kernenergie. En dat naar aanleiding van de opstart in Japan van toch weer twee kerncentrales. Harry Storm verzorgt na half tien de boekrubriek... en we besluiten deze uitzending met de actrices Anneke Blok en Pauline Grijdanus... over het zomerse toneelstuk Het Geheugen van Water. Maar we beginnen met een uh, ja, tragisch geval. Linda Huiskamp vertrok vorig jaar september naar Australië om een jaar te reizen. Even alles achterlaten en genieten van de vrijheid, zoals zoveel jongelui doen. Samen met reisverendin Susanne van der Sloot... reden ze in hun busje over de South Coast Highway bij Esperance. Ik denk dat je dat zo ongeveer uitspreekt in Australië. Linda achter het stuur. En daar gebeurde 3 april het ongeluk waarbij vriendin Susanne om het leven kwam... en Linda zwaar gewond raakte. De Australische justitie verdenkt Linda nu van roekeloze rijden... en dood door schuld. En tot de zaak is afgerond moet Linda in Australië blijven. Bij mij in de studio is Fleur Termeer, zij stiefzus van Linda. En aan de telefoon heb ik zometeen eh, internationaal strafrechtadvocaat... Geert-Jan Knoops... Maar ik begin met Linda Huiskamp zelf. via Skype met haar. Zij zit dus uiteraard in Australië. Dag, Linda. Hoi. Hoi. Hoi. Ja, goed. Klinkt goed. Hoe, is het, uh, hoe, hoe ben je daar uh, lichamelijk eigenlijk aan toe? Want je hebt ook een flinke klap gehad. Dat klopt. Dat klopt. Ik um, had uh, zeven gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen... een flinke hersenschudding uh, en een klaplong... Um, ja, op het moment heb ik nog het meeste last van mijn sleutelbeen ja. en ja, mijn heup zit het ook nog niet helemaal lekker. Ja. Um, nou, op zich gaat het lichamelijk uh, ja. redelijk ja. Ja. Nou, het is ook al 2,5 maand geleden, hè, dat ongeluk. En uh, nu is ja. eigenlijk pas uh, bekend geworden dat je het land helemaal niet uit mag. Wat is er dan ja. dat, dat dat vond ik zo lang, 2,5 maanden. Wat is er gebeurd in die 2,5 maand? Als je het even kan um, samenvatten, hè? ja. Ik, um, nou, waar, Suzanne en ik waren uh, op zoek naar werk, we zijn naar een wijnerij geweest daarvoor, we wilden farmwork doen. Um, op die wijnerij ja, er was niemand aanwezig, dus uh, we zijn weer naar de auto gegaan, we zijn daar vertrokken. Um, prachtige dag, um, ja, totdat ik wakker werd in het ziekenhuis uh, van die periode daartussen weet ik, weet ik niks meer. En ze uh, varen verwondingen in het ziekenhuis. N een hele... Ja, heel veel gedoe. Ja. Ik, uh, ja. ja, Dus jij zat achter het stuur. Kennelijk is er een... Ja. Uh, is, nou ja, goed. Kennelijk zijn jullie gebotst op een andere auto. begreep ik? Jullie kwamen uit een uitrit. Uh, wij kwamen uit een uitrit. En we hebben inderdaad uh, een botsing gehad met een andere auto. Ja, waarbij je vriend ja? in om het leven is gekomen. Ja. En die, en die andere auto... is. Die, die, die, die, die um, bestuurder daarvan? Is die bekend? Nee, die hadden ge geen, geen, geen verwondingen. Maar die is wel bekend, die man of die vrouw? Een vrouw, ja. Um, ja, die is wel bekend, ja. ja. En ja. Die, want die weet ook niet wat er precies gebeurd is. Want jij zegt, ik weet het niet. Bij mij is het helemaal weggevaagd, dat, dat gedeelte, in mijn herinnering. Nou, ik, ik, ik heb geen contact met deze mevrouw. Um, de politie heeft inderdaad wel een statement afgenomen... Uh, maar dat is inderdaad wat er, wat er op dat moment gebeurd is, daar, um, daar gaat de hele zaak over. Hè? Wie, wie is hier schuldig aan? Um, ja, daar, daar kan ik ook inhoudelijk niks over zeggen. Nee. Ik heb wel um, niet schuldig gepleit in, het, uh, in de rechtbanken. Um, maar dat, ja. Is er ook zoveel aandacht voor deze zaak in Australië? Um, in de media, nee. Nee, nee niet veel. Af en toe komt er een krantenberichtje voorbij. En ja. gisteren was het toevallig op de radio. Ja. Om nou, je ja, dat ook zo stil mogelijk te houden. Ja. Hier in Nederland is er wel veel belangstelling voor. Uh, Fleur, je ja. stiefzusje, zit hier bij mij uh, in de studio. Uh, ja, ja. Uh, Fleur werd uh, donderdag bekend dat Linda dus in Australië moet blijven... tot die zaak voorbij is. Hoe lang kan dat gaan duren? Uh, nou, haar zaak kan eigenlijk vanaf nu nog wel langer dan een jaar duren omdat de rechtbank um, heeft besloten dat het, um, haar zaak geplaatst wordt in de criminal law. En uh, ja, daar zijn heel veel zaken. Dus dat uh, wordt gewoon telkens ja, verlengd of uitgesteld. En de eerstvolgende zitting is in augustus. Maar er zullen nog vele zittingen volgen voordat de daadwerkelijke trial... dus de echte ja. uiteindelijke rechtszitting plaats gaat vinden. En wat kunnen jullie dan doen als familie? Um, nou, we hebben uh, het initiatief genomen om een stichting op te richten. En uh, deze heet Samen voor Linda... En uh, hier wil, hiermee willen mijn, uh, ja, van, mijn familie en ik uh, eigenlijk zoveel mogelijk uh, geld ook inzamelen... om uh, vooral de proceskosten van de rechtszaak te betalen. Want of Linda nou schuldig of onschuldig wordt bevonden, uh, daar draaien we gewoon voor op. En uh, ja, er is eigenlijk geen één instantie die ons hierbij helpt. Uh, dus dat vinden we heel erg belangrijk om, uh, om te doen. En uh, daarnaast we organiseren we een benefietavond in uh, september... En um, ja, uh, op die avond willen we natuurlijk ook zoveel mogelijk voor haar inzamelen. Ja. Zodat ze, als ze terug mag komen, uh, eigenlijk zo weinig mogelijk ook financiële lasten uh, ja. zal hebben. Ja. Linda, waar, waar zit jij op dit moment? Um, in Esperance nog steeds, West-Australië. Ik bij, woon bij een, uh, bij een Nederlands gezin in. Oh, dat, je, je mag, dat, dat is oké. Okay. Je hoeft daar niet in de ja. cel uh, te blijven. Nee, nee ik, ik hoef dat niet. Er zijn wel wat... Uh, dat beeld noemen ze dat hier. Ik mag west Australië niet verlaten. Ja. Ik mag niet in de buurt komen van uh, de airport. En mijn paspoort is ingenomen. Dat zijn de, de condities waarvoor ja. ik nou uh, wel uh, vrij ben, zeg maar. Ja. Uh, Geert-Jan Knoop, straf, strafrechtadvocaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u, uh, u hebt deze kwestie uh, u hebt ervan gehoord. In Australië werkt het blijkbaar ja. anders dan in Nederland. Zeker op eerste plaats is er natuurlijk uh, sprake van een jury-systeem dat afwijkt van Nederland. Maar ook de hele vrijlating op Borg is van provincie tot provincie uh, verschillend. De, de eisen die eraan worden gesteld uh, verschillen zoals bijvoorbeeld de provincie Victoria en Queensland. Die kennen een vele hogere drempel uh, in de zin... ...dat dat een gunst is van de verdachte, terwijl in West-Australië de rechter veel meer bevoegdheid heeft om het af te wijzen. Uh, bijvoorbeeld als er gevaar voor vlucht zou zijn en die andere provincies moet er een onaxabel risico zijn. En dat moeten de aanklagers ook aantonen. Dus ja, je ziet dus dat in Australië uh, de uh, provincies nog wel eens verschillende procesregels erop nahouden... En dat maakt dus dat er ook op dat punt een verschil is met Nederland... waar dat uniform is geregeld. Ja, dus heeft het heeft dus eigenlijk gewoon pech dat het ongeluk in, in west australië plaatsvond. Ja, procedureel. Als zij in Victoria of Queensland zou zijn berecht... dan zou zij een grotere kans hebben gehad op vrijlating van Borg. Omdat de bewijslast daar veel hoger ligt op de aanklagers. Wat ik al zei, een onactabel risico moet dan ja. worden aangetoond... dat iemand bij vrijlating zich zal onttrekken aan de rechtsgang... Terwijl dat in West-Australië dus anders ligt. Terwijl West-Australië ook nog andere eisen heeft aanvullend voor vrijlating op borg. Ja, want dat is natuurlijk toch wel curieus dat haar. Uh... Ik hoor uw hondjes, meneer Knoops, op de achtergrond. Nee, die zijn niet van mij. Ik kom oh. wel buiten, maar. Oh, je staat buiten. Oh. Oké, okay. maar uh, waarom begint de Australische justitie een rechtszaak tegen een persoon terwijl die staat helemaal niet eens betrokken was bij dit ongeval? Ja, dat, dat is ook weer een, een, een voorbeeld van het Australische rechtssysteem. Dat uh, daar sinds kort ook de regel, niet van West-Australië, geldt. Dat bij een dodelijk ongeval er per definitie een uh, proces moet komen. En de wetgeving is daar de afgelopen jaren ook uh, verzwaard. Uh, zeg maar strenger geworden. De straffen zijn verhoogd. Uh, nu staat op dit feit, uh, dat is artikel 284 van het uh, wetboek van strafrecht, daar. 10 jaar gevangenisstraf op als het een dodelijk, een dodelijk gevolg heeft gehad. En dat is ook allemaal uit de politiek afkomstig, dit soort veranderingen. Maar dat betekent dat, dat haar 10 jaar boven het hoofd zou kunnen hangen? Nou ja, wettelijk gezien, hè, maximaal. Uh, de kans is natuurlijk aanwezig, als ik de zaak zo uh, heb kunnen volgen... dat, uh, dat mevrouw uh, wel eens vrijgesproken zou kunnen worden. Omdat ook dat artikel 284 van het uh, wetboek van strafrechten in West-Australië zegt... dat er sprake moet zijn van uh, dusdanig gevaarlijk rijgedrag... dat dat ook aan de betrokkenen kan worden toegerekend. En uh, nou ja, dat, zal, dat zal de aanklager moeten aantonen. En in geval van enige twijfel... Zal de jury moeten vrijspreken? Het gaat hier straks natuurlijk om een juryoordeel. En de rechter zal op de jury instrueren dat, in geval van redelijke twijfel. boven iedere twijfel moet verheven zijn. dat dat rijgedrag zodanig gevaarlijk is geweest. dat dat aan haar kan worden toegerekend. en dus ook het gevolg. En dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Ja, nou, de familie is nog op zoek naar een Nederlandse advocaat. Zou u interesse hebben om, uh, om, om, om hier eens mee aan de slag te gaan? Nou, het is natuurlijk primair een Australische advocaat die het werk zal moeten doen in de rechtszaal. Maar uh, ja, mocht men daarna advies over wensen, dat uh, kan natuurlijk altijd. Uh, Nederland heeft in die zin natuurlijk ook een belang dat uh, hij, mocht onverhoopt uh, zij worden veroordeeld, ik hoop het niet. En uh, de aanwijzingen zijn ook dat er natuurlijk een kans is dat ze wordt vrijgesproken. Dan zal een eventuele straf, ik zeg het voorzichtig, ook naar Nederland kunnen worden overgedragen. Australië is ook partij bij een internationaal verdrag tot over brenging van de gevondenste personen. Dus uh, in dat opzicht zou Nederland wel een rol kunnen gaan vervullen in ja. de toekomst. Maar eerst zal natuurlijk de schuldvraag moeten worden vastgesteld. Ja. Maar weet je wat ik ook nog raar vind? Dat zij dat niet gewoon af mag wachten in Nederland. En dat is ja, ook dat... de vraag die Fleur heeft. Ja. Nou, ja. Ja, Fleur. Ja. ons is vooral verteld dat, uh, dat het heel erg hard wordt gespeeld. En... Uh, uh, ook bijvoorbeeld het consulaat communiceert naar Linda en haar familie ook... dat het zo hard wordt gespeeld dat het bijna onmenselijk is. En uh, ja, dat ze daar eigenlijk alles, maar dan ook alles en echt alles op alles zetten... om haar achter de tralies te krijgen. Ook omdat uh, het rechtssysteem een aantal maanden geleden uh, ja, de wet heeft veranderd. En ze willen nu heel graag een voorbeeld stellen. En ze kunnen deze zaak niet zomaar van tafel vegen. En daar zijn we gewoon heel erg bang voor. Ja, als, ik, als ik dat zo hoor, heeft het daar zeker alles schijn van. Want ja, ieder redelijk denkend mens zou kunnen zeggen dat uh, mevrouw Huiskamp natuurlijk alle belang heeft, ook als zij naar Nederland zou gaan, om terug te komen naar Australië om haar onschuld aan te tonen. Dus er is objectief geen vluchtgevaar en er is ook geen reden om die borg te weigeren. En zeker als je een jaar moet wachten, dat is natuurlijk uh, een, een hele lange periode. Maar je ziet vaak in dit soort situaties dat uh, bij nieuwe wetgeving uh, men een, een politiek voorbeeld wil stellen. En, het zou heel betreurenswaardig zijn als zij daar de dupe van zou worden. Ik weet niet of dat tegen dit besluit nog hoger beroep kan worden aangetekend door de Australische advocaat. tegen de weigering om op borg te worden vrijgelaten. Maar dat zou natuurlijk te overwegen zijn, omdat het nieuwe wetgeving is. en die nog steeds ook door een hoger beroep recht kan worden getoetst. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk altijd mogelijk om een nieuw verzoek tot borg te doen. op enig moment met nieuwe argumenten en misschien ook met een garantieverklaring... Van de Nederlandse overheid. Okay. Dat zou ook kunnen helpen als de Nederlandse overheid zich garant verklaart voor de terugkeer van, van Huiskant naar Australië. Dat zou een belangrijke zekerheid kunnen zijn voor de Australische rechter om die borg dan wel toe te kennen. Goed, nou, misschien moet u dan nog even contact Heel hebben uh, bu buiten de uitzending. om. Hartelijk, hartelijk dank, uh, Geeft-Jan Knoops. Graag ja, gedaan. Ja, uh, Fleur, de, ja, misschien kun je aankloppen bij ja. hem. En, uh, ja. Je kijkt ik er opeens dat wel blij. Ik zeker doorgeven. Ja. Ja. Oké, okay. ja. goed. Uh, Linda is er ook nog, hè? Mm -hmm. jullie... Ja. ja. <laughs> uh, mm. Jullie hebben regelmatig contact, hè? Klopt. En uh, misschien, uh, wil, wil je nog even iets tegen haar zeggen? Of uh, zeg je nou nee? Mm, nou, ik, uh, ja, ik ben blij dat we heel veel voor haar kunnen doen nu eindelijk. Ja. Ja. En uh, ja, we gaan er gewoon alles aan doen om haar of zo snel mogelijk naar Nederland te krijgen... of zo snel mogelijk het proces te laten plaatsvinden. Ja. En anders kom ik er sowieso opzoeken, dat heb ik beloofd. Is dat zo? Je gaat er naartoe? Uh, ja, ik heb wel in de planning, um, ja, dat was eigenlijk voor, voor donderdag het geval. Uh, ik had donderdag heel erg de hoop dat uh, de uitspraak positief zou zijn. Dat ze naar Nederland mocht komen. Maar anders ga ik augustus en september zeker haar kant op. Want ja. uh, ze heeft gewoon iemand nodig die, uh, ja, die er voor haar kan zijn. En dat uh, goed, Li graag doen. Linda, dat is dan in ieder geval iets om naar uit te kijken? Nou, daar kijk ik heel erg naar ja. uit, absoluut. En, uh, ja. uh, hou je, je houdt het wel vol daar, hè? Ik bedoel, je klinkt sterk, maar goed, ik weet natuurlijk niet uh, hoe je... Ja, of nou een beetje licht, ja. ja Nou, precies. <laughs> uh, ja, ik woon gewoon bij een heel fijn gezin. En, en ja, dat, dat slaat me ook echt wel een beetje doorheen. Absoluut. Ja. Nou ja, ja ik, je hebt natuurlijk ook meegeluisterd met uh, de strafrechtadvocaat uh, Geert Jan Knoops. Uh, dus misschien er wordt gewoon uh, ja, aangewerkt. Nou, heel fijn. Ja. Ik, ik wens jou ontzettend veel sterkte. Heel nou, erg bedankt. En uh, nou ja, wie weet, komt het allemaal toch ja. wel goed. Ja, hey, Dag, dankjewel. Dag. Ja, dankjewel. Ja, we spraken met de Nederlandse backpacker in Australië, Linda Huiskamp... die daar nu opeens vastzit. Dankjewel, ook Fleur Termeer, haar stiefzus en ook Geert-Jan Knoops. We He, hebben ik al bedankt, internationaal strafrechtadvocaat. En als u dit gesprek terug gaat luisteren, dan kunt u terecht op nieuwshow.nl. Dank jullie wel. Ja, we gaan door met een heel ander onderwerp. Japan gaat binnen twee weken twee kernreactoren weer opstarten... vanwege een dreigend elektriciteitstekort in het land. Dat heeft de Japanse regering bekendgemaakt. Alle vijftig kernreactoren werden in maart 2011... na de ramp met de reactor in Fukushima één voor één stilgelegd. Zo'n 10.000 Japanners betoogden deze week... bij het kantoor van premier Yoshihiki Noda... Tegen de herstart. De eerste reactor moet op 4 juli weer stroom gaan leveren. De kerncentrales leverden bijna 30% van de stroom in het land. Tot dat ongeluk dus in Fukushima. De ergste kernramp sinds die in Tsjernobyl. Bij mij is energiedeskundige André Wakker. Die ziet er heel blij uit, want die zegt: Ja, dat is een goed idee, die herstart. Hè? Absoluut. Ja. ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, waarom bent u daar zo blij mee? Nou, Japan zucht en kreunt uh, nu al bijna een jaar uh, onder de stroomtekorten. Uh, uh, grote uh, delen van Japan uh, zitten nog dagelijks uh, uren zonder stroom. Uh, en uh, de Japanse industrie uh, die sowieso al, uh, nou, uh, eigenlijk al decennia in verval is... vanwege concurrentie met regio's als China en Zuid-Korea. Uh, Japan is in, in een soort proces van, van de-industrialisatie al jaren. En uh, het uitvallen van deze 30% ja, elektriciteit... Uh, heeft dat proces of dreigt dat proces nog eens te versnellen? En waarom dus bent u is... zo betrokken bij Japan dan? Nou ja, ik, uh, kijk, uh, de, ik vind het verschrikkelijk uh, dat nog dagelijks uh, uh, vele Japanners uh, zonder stroom uh, zitten. Hè, en ja. dat werkgelegenheid uh, en economie mede daardoor uh, ja. Ja, eigenlijk in gevaar zijn. En nog los van de 20.000 uh, slachtoffers als gevolg van die uh, tsunami. Ja. He? Dus de, de, de, de Japanse economie leidt onder dat stroomtekort. Ja. En door dit opstarten wordt daar nu gelukkig iets aan ja. gedaan. Maar ik zei net ook al, 10.000 Japanners die zijn het helemaal niet met u eens. Want die betoogden tegen die herstart. Die willen ik dat u dus zelf niet. Nee, nee nou, maar ik kan, ik kan het ook wel begrijpen. Uh, de, het vertrouwen van de, van de Japanse bevolking uh, in de Japanse overheid, zeker in zaken kernenergie, is heel laag. En dat is ook Vind terecht. Het gek. Nou, dat is ook begrijpelijk. Kijk, ja. nou, die, die, dat, dat wil ik dan toch even iets meer over de context van, ja. uh, van die ramp... als dat even mag en uh, nog even, even toelichten. Um, die ramp die daar gebeurd is... dat zegt eigenlijk veel meer over het falen van de Japanse overheid... dan over kernenergie. Het is zo dat uh, er draaien in de wereld dertig van dit type... van dit type kerncentrales als, uh, als Fukushima. Vooral in Amerika... En overal zijn die gemoderniseerd en verbeterd, behalve daar in Fukushima. En het was bekend dat eh, als je dieselaggregaten, dus je noodstroomvoorziening... als je die hebt geplaatst in de kelder van je turbinegebouw... 7 meter boven zeespiegel... dat dat gewoon wel eens een keer bij een 15 meter hoge tsunami... gewoon helemaal fout kan gaan. En het was ook bekend dat als je noodstroomvoorziening toch uitvalt... En uh, je splijtstofstaven, die gaan kapot uh, door het gebrek aan koeling. En gaan dan waterstof hmm. produceren, zoals er iets gebeurd he, bij die ramp. Het was ook bekend dat je die waterstof. Ja, die moet je naar buiten afvoeren. En niet naar zolder. Ja. Waar splijtstofstaven liggen opgeslagen. Dat was allemaal bekend. was bekend bij TEPCO was bekend bij de Japanse overheid. Desalniettemin is er niet ingegrepen nee. door de overheid. Nou, dat is natuurlijk laakbaar. Dat is gewoon. Ontoelaten. U zegt het was niet de schuld van de kernenergie... maar het was gewoon de schuld van de Japanse overheid... die, toezicht... Dat niet gegeven, die de toezicht onvoldoende heeft gehouden. Het maar goed, toezicht heeft daar volledig gevraagd. Ja, maar dat is natuurlijk heel vaak zo. Dat de systemen misschien op zichzelf kloppen... maar dat er, op het moment dat er mensen bij betrokken zijn... Ja, dan, dan, dan sluit ja. er altijd een risico in. Nou, daar heeft u helemaal gelijk in. En ik, ik vind dan ook dat, dat kernenergie... Uh, kan alleen maar gedijen in, in zeg maar beschaafde landen, beschaafde gemeenschappen. Nou ja, waar het Japan toezicht is toch goed wel een ube, ube, beschaafd land, zou je nou zeggen? Nou ja, dat had ik dus wel gedacht uh, um, uh, voor die ramp. Maar ik ben daar toch uh, daarna wel enigszins op moeten terugkomen. Gelukkig, mm. um, mede door de stresstests hier in Europa en ook in Japan... Um, is ook het toezicht in Japan nu steviger aangepakt... Um, de centrales die nu worden opgestart... die hebben, net als alle andere Japanse centrales... een stresstest ondergaan. Ja. Zowel de regering als de lokale autoriteiten... hebben daar goed naar gekeken. Dus u zegt eigenlijk die 10.000 Japanners... hebben onvoldoende onderscheidend vermogen? Nee, dat vind ik... Nee, die, dat... die kunnen niet goed zien hoe het werkelijk in elkaar zit? Nou, die, die, die, zijn, die, zijn, uh, die, die zijn bang en emoties die zijn niet waar of die zijn niet onwaar, die zijn er gewoon. Ja. En daar moet je goed naar luisteren en daar moet je goed naar kijken. Um, de Japanse overheid heeft het afgelopen jaar veel geleerd. Het toezicht is ingrijpend uh, veranderd. En je ziet nu dat onder regie van de nieuwe regering weer nieuwe stapjes ja. worden genomen... Um, om weer verder te gaan met kernenergie in Japan. Terwijl ze toch eigenlijk hadden gedacht van, we sluiten de hele boel. Net zoals in Duitsland, daar hebben ze ook besloten... alle kerncentrales voor 2022 te sluiten. He, de, de verouderde reactoren worden niet meer gemoderniseerd. En die aanleiding daarvoor was ook die ramp in uh, Fukushima. Dat vindt u dan waarschijnlijk ook niet zo verstandig van Duitsland. Nee, en uh, wat je dus nu ook ziet, is he, Duitsland wil graag... Uh, Groene energie ze willen naar een ja. energiewende. Maar uh, uh, wat nu dreigt, is dat deze energiewende. dat uh, dreigt eigenlijk nu uit te lopen op een soort kolenwende, mag ik wel zeggen. Want het betekent eigenlijk dat. Je ziet dat nu al. Uh, Duitsland heeft niet alleen oude kolencentrales. zelf uit de mottenballen moeten halen. maar importeert kernenergie uit Frankrijk, importeert kernenergie uit Tsjechië. Importeert ook uh, kolenenergie uit Polen... Um, om het tekort ja. uh, dat is ontstaan dat, aan te vullen. Dat, dat, en je dat, ziet nu ja. ook dat in alle plannen rondom Merkels energiewende... Ja. dat het eigenlijk vooral betekent, naast investeringen in zon en wind... ook nieuwe investeringen in kolen en gas. Ja. Dus het betekent in feite, als je geen kernenergie wilt... Dat je en je toch richt je uitsluitend op groene energie, dan is het gevolg kolen. Had Japan toch ook kunnen doen energie importeren? Uit China bijvoorbeeld? Nou ja, um, dat is nogal ingewikkeld. Als je kijkt naar de fossiele capaciteit in Japan... dan uh, uh, lossen ze dat op door uh, kolen en gas te importeren naar het land... en vervolgens lokaal uh, te produceren. Um, dus oplossingen om kabels te leggen en dergelijke mm. zou kunnen. Um, is duur. Um, het potentieel voor groene energie in Japan is bijzonder klein... Um, groene energie op dit moment doet in Japan minder dan 1% van de stroom. Um, Japan is zeer dicht bevolkt. Er is nauwelijks ruimte. Dus ruimte voor wind op land is er eigenlijk nauwelijks. Als je alle daken, alle Japanse daken, als je die zou voorzien... Van zonnepanelen, nou dan realiseer je ongeveer 10% van de stroom, dus dan ben je er nog niet. Zeg, dat kan niet. Dan moet je wel, en dan zou je dus massaal naar windenergie op zee moeten. Nou, dat is ontzettend kostbaar. Is wel veel veel krijg... zee. Er is wel veel zee rondom. Er is wel heel past. veel zee, maar die zee is heel diep, ja. dus dat maakt de technologie heel ah, kostbaar. En dan krijg je in Japan precies waar uh, de Chief Executive Officer van RWE deze morgen in het Algemeen Dagblad gewaarschuwd ja. dat als we inderdaad die route opgaan van die, scho die schone groene energie... dan wordt onze energie onbetaalbaar. Uh, u hebt zelf... Uh, het is duidelijk dat u ook uh, de, de kant van de groene energie heeft uh, bekeken. En dat is niet verwonderlijk, want u hebt ook een persoonlijke wende uh, ondergaan. U was ooit windenergieadviseur. Ja, dat klopt. Dat, ik, dat ja. vond ik nou interessant. Ja. Ja. Ooit zat u dus helemaal op die andere lijn. Ja, ja dat klopt, ja. Nou, laten we zeggen, ik. En welk ik, verhaal hield u toen? Nou, ik ben uh, duurzame energieën uh, gaan doen. En ik heb ook een tijd uh, de Nederlandse overheid uh, daarin uh, geadviseerd. Omdat ik gewoon oprecht geïnteresseerd ben in het potentieel daarvan. En in ook, ook in die technologie. Yeah. En uh, ik ben er in die tijd achter gekomen um, dat um, het politici toch veel meer te doen is aan het, uh, om het beeld dat je met zon en wind een soort paradijs op aarde kunt creëren... dan daar daadwerkelijk consequenties uit te trekken. Kijk, duurzaam Dat kwam u achter. Want ooit, want kijk, u weet net zo goed als ik... als je het hierover hebt, komen er altijd allerlei emoties. Er staan hier voor niks 10.000 Japanners te demonstreren. En het lijkt wel alsof de ene kamp het andere nooit kan overtuigen. Dat weet u ook. He? Je hebt gewoon de ene mensen die, die, die geloven hierin en de andere geloven daarin. Maar u bent dus echt een, wat ze dan een rennen gaat noemen... u bent helemaal naar de andere kant overgestapt. En dan moet het toch iets geweest zijn waardoor u echt teleurgesteld bent geraakt. En denkt van ja, ik zit iets te verkopen, maar dat kan eigenlijk niet. Nou, ik, kijk, ik, ben, ik heb zelf nooit... Ik ben, uh, uh, lang geleden ben ik afgestudeerd in de atoomfysica. Ik heb zelf nooit één oh, <laughs> seconde getwijfeld aan nut en noodzaak van kernenergie. Maar, u zat maar ik wel, heb ja? ook niets tegen tegen groene energie of duurzame energie, waar ik iets tegen heb... en waar ik het ook moeilijk, moeilijk mee heb af en toe... is praatjesmakerij over groene energie. En groene energie um, heeft nadelen met name het ruimtegebrek... en de niet-beschikbaarheid ervan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar zonnepanelen, bijvoorbeeld, die doen het 20 uur van de dag... van de 24 uur in een dag, produceren die geen stroom. Windmolens op land produceren drie van de vier dagen geen stroom... Windmolens op zee produceren twee van de drie dagen geen stroom. Waarom, dus dat waarom niet, u, niet eigenlijk? Omdat het niet waait. Of nou, omdat de zon niet schijnt. En, het waait tegenwoordig wel heel erg hard. Ja, maar als je, dat, als je dat <laughs> dus analyseert... en dat vond ja, ja, ik fijn nee, dat ik dat heen. allemaal heb kunnen bestuderen... Ja? dus als je naar de effectiviteit van dat soort oplossingen... als je die kritisch bekijkt... Ja. dan zijn die eigenlijk in de praktijk veel lager dan velen wel zouden hopen. Oh, nou, dat heb ik geleerd en dat vond ik een nuttig soort informatie. En toen dacht waarvan u ik van, vind nou, dat het ook gedeeld moet worden. Hè. Mensen weten daar veel te weinig van. En toen dacht u van ik ga gewoon eh, toch weer uh, ja, mijn best doen voor de Ja, ja dat, is, voor de andere dat is echt kant. een bewust... Ik geloof dat we uh, in, in onze ambities om een schone energievoorziening te realiseren... dat is nodig, want we moeten van onze fossiele energieverslaving af... Ja komen we zonder kernenergie helemaal nergens. Iemand die het helemaal niet met u eens is, is ook oud astronaut Wibbel Okkels. Die presenteerde gisteren de nieuwe versie van zijn energievlieger. Dat ja. hebt u vast ja. ook, als u zo ja. geïnteresseerd bent, ja, ja. weet u dat... Een reusachtige vlieger die tot op 900 meter hoogte energie uit de wind plukt. Ja. We hebben een klein fragmentje waarin Okkels die werking van die vlieger... die hij kite noemt, beschrijft. Ja.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 Uh, de heer Ockels, uh, succesvolle astronaut, ja. uh, doet mooie dingen met, uh, met een superbus en met boten ja, ja. en nu weer met dit systeem. Maar als je naar de specificaties daarvan kijkt, dan heeft het een vermogen van ongeveer 10 kilowatt, als ik het goed heb begrepen. Nou, 10 kilowatt, dat is voldoende om drie wasmachines te laten draaien. Dus u bedoelt het marginaal? Het is allemaal heel kleinschalig. Het, is ongetwijfeld, het zal ongetwijfeld zijn activiteiten zullen innovaties opleveren. is hartstikke leuk, hartstikke interessant. Mooie technologie, maar het ja. lost het energieprobleem niet op. Nee, maar u weet ook dat heel veel mensen toch nog altijd het idee hebben... het is levensgevaarlijk zolang dat probleem van de nucleaire afval niet is opgelost. Ja, nou, de, en, en dat, dat snap ik. En daarom vind ik dat, dat deskundigen zoals ik... veel vaker in de media moeten komen, zich moeten mengen in het debat om het beeld van de werkelijke verhoudingen te schetsen. Hartelijk dank voor uw komst. Energiedeskundige André Wakker hoorde u dus. De aanleiding was de herstart van kerncentrales in Japan... en de toekomst van kernenergie tegenover duurzame energie. Een ingewikkelde problematiek waar het laatste woord nog lang niet over gezegd is. Dankjewel. De Radio 1 Sportzomerbus. Ja, de Radio 1 Sportzomerbus rijdt ook vandaag weer door het land. Verslaggever Mark Robin Visser rijdt mee. En vandaag zet Radio 1 de bus in voor het goede doel. En wel op een hele bijzondere manier. Mark Robin, wat ben je vandaag voor plan? Nou, ja, Miek. Ja, dit wordt wat hoor. Vanochtend. Dat wordt echt <laughs> wat. werk. Heb jij wel eens een, een hond gewassen? Uh, nee. Ik ook niet. Ja, ik, heb, ik heb namelijk een kat en die heb ik één keer geprobeerd te wassen. En toen zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat we dat beter niet nog een keer kunnen doen. Ik vind dat dieren ja, zichzelf heb... moeten wassen. En katten ja. kunnen dat ja. heel goed. Over het algemeen wel, maar er zijn uitzonderingen, Mieke, ja. dat moet ik je vertellen. Maar goed, wat die honden betreft, ja, daar heb ik dus geen ervaring mee. En ik ga nu naar, uh, naar Barendrecht, waar een wel heel merkwaardig wereldrecord gebroken gaat worden. Als het goed is natuurlijk. Dat is namelijk het wereldrecord hondenwassen. En daar zijn uh, wel welgesteld, nee, nee, zeg maar niks meer. Uh, ik heb alle informatie hier, dus ik zal je gewoon. Ik vertel het gewoon even en ik probeer me gewoon in de plooi te houden. Hè. Uh, er zijn uh, meer dan duizend vieze honden nodig, dus ik roep bij deze ook iedereen op als u een vieze hond heeft, uh, ga dan naar Barendrecht. Naar uh, winkelcentrum Carnissen Vesten, want daar vindt het plaats. Daar zijn 30 uh, wasplekken ingericht door de plaatselijke brandweer. En voor een luttele bedrag van 5 euro per hond uh, wordt hij van top tot onder gereinigd. En ik ben dus eigenlijk een beetje bang dat ik daar ook zelf nog aan mee moet gaan doen. Dus ik heb. Voor de gelegenheid ook maar wat oudere kleren aangetrokken. En uh, ja, je zei het al, dit is niet alleen maar voor de lol. En zeker voor die honden, niet denk ik. Maar uh, dit is allemaal voor het goede doel. Ik wil u graag. Ja, en. De website oh. Wereldrecord Honden Wassen. Ja, ja, en uh, daar kunt u veel informatie vinden. Het gaat allemaal voor het geld inzamelen voor uh, een organisatie die heet Hulphond Nederland. En die leiden honden op voor mensen met een motorische beperking. Dus dat zijn dan honden die de deuren open kunnen doen ja. en uh, keukenkastjes en uh, dat soort dingen. Oh, dat vind ik altijd uh, Daar zo gaat bedoven. het dus allemaal om. Oké. Okay. Nou, ik ben ontzettend. heel benieuwd. En uh, ze kunnen ook de wasmachine aanzetten en dat soort dingen, weet je wel. Dus nou ja, ik ben ook ontzettend benieuwd. Ja. Ik ga gewoon met de poten in het sop. Ja. En, en dan je... zien we wel hoe ver we komen met uh, Duizend honden. Oké, okay, dankjewel. We horen het later op ja? de dag. Ja, Marke, Robin Visser, pas maar op, straks voor jezelf nog gewassen. Denken ze dat je een hond bent. <laughs> <Schip> nog. <aan honden. laughs> E femmene fanno. Ten i capelli ricivici, gli occhi briganti o sull'infaccia, ogni figlio la sapriccia si ubira a passare. La sigaretta amokken, la mano in jazzakka e se ne va smargià su per tutta città. Oh Saracino, oh Saracino, bel uguaglione. Oh Saracino, oh Saracino, tutte femmine fa sospira, la faccia bella. Oh Saracino, o oh Saracino, hey. bello guaglione, o oh Saracino, o oh Saracino, tutte femme le fan... Granata. Ik zeg, god, leeft hij nog? Want ik ken hem nog van Marina Marina. Maar hij is nog still going strong. Samen met de hippe Belgische band Buscemi. En zong die O Saracino. Arie Storm is uh, hier om de boek te bespreken. Hij heeft iets minder tijd dan normaal. Maar ja, goed, we moeten allemaal een beetje inkrimpen, Arie. Goedemorgen. Je gaat je best ja. doen. Je hebt wel twee... Nou ja, ja wel, ik heb maar, maar hoeken, twee boeken bij, bij me, maar twee vuistdikke romans zijn Precies. Dus uh, we gaan kijken hoe ver we komen. Ja. Um, allereerst heb ik uh, een boek bij me dat al voor de nodige uh, opzien heeft gezorgd uh, in de media. Of heeft opzien gebaard, want Rocco Granada leeft nog. Heet hij Rocco Granada? <laughs> Granada. Ja. Uh, Theo Frog leeft niet meer, maar hij wordt door Leon de Winter in zijn roman VSV... Vondel Schoolvereniging, uh, is dat er een afkorting van, wordt hij weer uh, tot leven gewekt. Nou ja, niet helemaal. Hij keert terug als engel. Theo Vrocht wordt zelfs beschermengel. Um, dat is wel vaker gebeurd in de Nederlandse literatuur. Ik heb een roman bij me. Dat bedoel ik niet als kritiek trouwens, want uh, zoiets kan uh, nog uitstekend uitpakken. Willem-Frederik Hermans, herinneringen van een engelbewaarder. Daar wordt een uh, engel op iemand afgestuurd... die het in de oorlog heel erg zwaar te verduren zal krijgen. Het hoofdpersonage Alberecht is eigenlijk al aan het begin van de roman... berecht uh, voordat de zaak goed en wel begonnen is. Hij riep mij aan zonder het te weten en ik kwam na zoveel jaren. Dat is het begin van, uh, van Hermans, herinneringen van een engelbewaarder. Uh -huh. uh, Leon de Winter pakt het iets anders aan. Bij Hermans zitten allemaal... Dat die, of uh, voorkomen onbekende fictieve personages. Bij Leon de Winter wordt er een uh, kast uh, uh, opengetrokken met bekende Nederlanders. Uh, uh, Leon de Winter komt zelf in het boek voor. Theo van Gogh, dus als, uh, als beschermengel. Uh, het uh, stel Bram Moskowitz en Eva Jinek. Uh, in het boek Uit elkaar. Of tenminste, in het begin zijn ze nog bij elkaar, maar ze gaan uit elkaar. Um, uh, even kijken, wie hebben we nog meer? Uh, Job Jessica, Cohen. Ja, Job Cohen komt erin voor. En die, uh, dat is eigenlijk het scherpte karakter. Die heeft het uh, moeilijkste leven in deze roman. Die is nog burgemeester van Amsterdam. Uh, die is nog ja. burgemeester van Amsterdam. En uh, uh, Donner is uh, minister van Binnenlandse Zaken. Nou ja, Hij heeft dus een spel gespeeld met feiten en fictie. Dus er komen uh, verzonnen personages in voor. Want de focus ligt op Max Koen. Of Max Cohen, een misdadiger. die ook wel weer op iemand gebaseerd is. maar die een gefingeerde naam heeft. En Sonja, zijn grote liefde. Nou ja, dit klinkt al allemaal razend ingewikkeld. Maar dat valt reuze mee als je het boek leest. omdat Leon de Winter je uh, met, uh, ja, je zou kunnen zeggen. met strakke hand. maar ook een beetje saai, vind ik. door dit boek heen sleept. want het duurt bladzijden en bladzijden en bladzijde. En, bladzijde. en uh, ik zal even iets voorlezen. Dan uh, weet iedereen wat er aan de hand is misschien. Uh, op zichzelf vind ik het een enorm stunt. dat Theo Vroeg terugkeert. Als beschermengel. En uh, dat is wel het laatste wat Theo van Gogh, denk ik, gewild zou hebben. als zo'n beetje de grootste atheïst van de 20e en begin 21e eeuw. Dus uh, zou die dit meemaken of zou die dit kunnen lezen? Dan ligt hij ergens te knarsen tanden. Uh, uh, maar goed, ik ben zelf ook atheïst, dus ik geloof daar niet in. Maar goed, we gaan mee hè, met, deze, met deze premisse. Uh -huh. En dan staat er: Waar hij zich nu bevond, hij, dat is Theo van Gogh, zag hij als hij terugkeek op zijn leven. niets dan kolder in zijn gedweep met het zwartste zwart. Hij had daar simplistische liedjes over gemaakt en films. Eigenlijk ging het altijd over de dood. Dat was het enige waarover een kunstenaar iets te vertellen had. Had hij gedacht. Joker die hij was. Hij had er niks over te vertellen. Een pocheur was hij. Aan het einde van de 19e eeuw ontdekten Franse decadente dichters... dat je met het beledigen van burgers een burgerlijke antiheld kon worden. Wat hij gedaan had, was niet anders. Beledig en stuur een rekening. Maar nu wist hij, wat hij toen niet wist... En als hij het wel had geweten, had hij het, toen hij nog leefde, never ever toegegeven, aangezien hij er zijn bestaansrecht mee verloren zou hebben. Nu wist hij dat een kunstenaar alleen iets te vertellen had over het leven. Nou, dat is het uitgangspunt van deze roman. Theo van Gogh is helemaal bekeerd. Hij zit uh, niet in de hemel en niet in de hel. Hij zit in een soort tussenruimte. Hij wacht over het oordeel. En hij krijgt een opdracht. Dan kan hij ook vleugels verdienen. Zoals in een betere clichéfilm, zeg maar. Ik moest aan It's a Wonderful Life denken. Een film van Frank Capra. Waarin een engel James Stewart gaat redden. Maar goed, dit allemaal terzijde. Ja. Hij kan zijn vleugels verdienen. En dat kan hij uh, doen door uh, bij een gijzeling uh, van een school. Die school van de titel, VSV. Waarbij 300 kinderen betrokken zijn. Iets te doen als beschermengel waardoor de boel niet helemaal uit de hand loopt. En waardoor misschien zelfs alle kinderen gered kunnen worden. Nou, Je zou dus kunnen zeggen dat Theo Verhoog wel erg out of character is... Uh, in deze roman. En ja, daar heb ik lang over nagedacht. Of ik dat nou geslaagd vond of niet. En dan kom ik terug bij deze passage. Daarin komt Theo Verhoog tot het inzicht dat een roman ervoor is... om leven te creëren. Om iets levendigs neer te zetten. En dat vind ik ook. Ja, ik, lees, ik lees liever geen doodsboek waar dat, dat heel saai is. En daar zit een beetje het probleem bij Leon de Winter. Het blijft allemaal buitenkant... Uh, in de NRC uh, schreef Ar Arjen Fortuyn gisteren... zodat je aan het eind van het boek achterblijft... met het ultieme talkshowgevoel. Het was een dolle boel, maar of we nu veel wijzer zijn geworden... en dat had ik ook. Er gebeurt van alles. en Je zit de hele tijd te kijken. zit Leon de zit nu te praten met Eva Jinek. He, komt daar Boskovic nu binnen? Uh, Geert Wilders speelt een rol. Uh, nou ja, Donner uh, die doet dingen die Donner misschien mm -hmm. in het echt niet heeft gedaan... of zeker niet in het echt heeft gedaan. Dat is... Dat is allemaal buitenkant, maar het wordt niet echt, er wordt niet echt leven ingeblazen, omdat de winter het eigenaardig genoeg een beetje duffig opschrijft, een beetje opschrijft. Ik zal een voorbeeldje geven van een dialoogje. Uh, uh, daarin praat Leon om de winter met, hij is van Jessica. Je wordt je nog wel aan Ulysses doorgelopen. He? Ja. Met ene dialoog okay, en dan ja. ga ik naar Ulysses. Uh, uh, de winter is uh, van Jessica Deurlacher... Uh, ja, af, of hoe zeg je dat beleefd? In het deze roman kun je wel zeggen schrijden, ja. Uh, hij heeft Sonja en die laat hem dan ook uh, later in de steek. Maar goed, hier hebben ze nog een gesprekje door de telefoon... en dat gaat dan zo. Uh, hij had er eerder aan gedacht en de gelijkenis van Nathan... dat is het zoontje van Sonja, met Max Koon als om is Max is de vader van Nathan, zegt Leon. Het was geen vraag, een vaststelling. Ze zei ja. De winter luisterde naar de omgevingsgeluiden... die hij via Sonjas mobiel opving. Ze zweeg. De winter zei, maar hij weet het niet... Nee, hij weet het niet. Ik begrijp het, zei de winter. Nu wist hij zeker dat hij haar ging verliezen. Het is erg expliciet. Je kunt elk boek een beetje op deze manier afbranden. Maar het is typerend voor de hele roman... dat elke dialoog toegelicht wordt en uitgelicht. Ja. En als er staat omgevingsgeluiden... dan wil ik graag horen wat voor omgevingsgeluiden zijn. Zeker in een boek waar de ene explosie de andere opvolgt. Ik wil wel weten wat er aan de hand is. En zo zinnetje als nu wist hij zeker dat hij haar ging verliezen. Nou ja, goed. Zo'n soort boek is het. Het zit het, hè, tegen de kiets aan, zal ik maar zeggen. VSV van uh, Leon de Winter. Okay. En nu, ja, nu een boek dat is wel het andere uiterste. Het is een klassieker. Het is misschien ook niet helemaal eerlijk... om. Uh, mee om daarmee te vergelijken. Nee. Maar er is natuurlijk een reden om dit boek nu voor mij te hebben liggen. Ulysses van uh, James Joyce. Een boek dat in 1922 uitkomt. Het meest uh, niet gelezen boek uit de wereldliteratuur... hoor je altijd zeggen. Hè? Uh, mensen mm. noemen het op een lijstje van favoriete boeken. Uh, maar eigenlijk is er niemand er doorheen uh, weten te komen... is dan, uh, is dan de opmerking. Uh, Rob Schouten meldde dat uh, vorige week in, in Vrij Nederland ook. Hebben wij verkeerd of vergeefs geleefd als we de half miljoen woorden in Ulysses van James Joyce... Niet op een of andere manier tot ons hebben genomen. Hebben we dan verkeerd geleefd? Typerend is dat hij hier trouwens weer overdrijft, want hij zegt een half miljoen woorden. Het zijn er, geloof ik 230.000, dus dat draagt bij aan de reputatie van het boek. Nou, ik vind. Nou, je hebt het verkeerd gelezen. Heb jij het ooit helemaal gelezen, Adi? Ik heb het ooit in het Engels gelezen. Oh, oké. Okay. En ik heb het nu. En dat is inderdaad lastig. En dat, gaat, dat ontgaat je veel. Uh, maar het is prachtig. Maar nu is er een vertaling ja, van het duur binnenvoet het En dat kan nu staat niemand het meer in de weg om dit boek te lezen. Want ze hebben het echt fantastisch gedaan. Ze hebben er een nieuwe titel aan gegeven... Ulysses heet het nu. Een beetje een Asterix en Obelix titel zou je kunnen zeggen. De verlatinisering van uh, Odysseus is dat. Ja. De hoofdpersoon Leopold Bloem. Of Leopold Bloem wordt een klein beetje met Odysseus vergeleken. Nu wordt het al veel ingewikkelder dan de mensen uh, uh, thuis moeten denken. Je moet het boek gewoon gaan lezen. Op bladzijde 1 beginnen. En dan heb je een fantastische ervaring. Het is echt uh, uh, geweldig. Um, wat uh, wat, in wat boek... is er zo goed aan deze nieuwe vertaling? Hij is levendig. Ja? Hij is heel erg energiek. En ze zijn niet zo beleefd geweest. Dus ze hebben allerlei grappige oplossingen gevonden... voor problemen waar andere vertalers niet zo goed uitgekomen zijn. Nou ja, dit zal je misschien wel aanspreken, Mieke. Er zit in Ulysses uh, in een hele passage, een heel stuk... en daarin wordt de geschiedenis van Engeland... van de Engelse literatuur, trekt aan ons voorbij. Ja. Niet, niet uh, op een encyclopedische manier, maar uh, wat Joyce gedaan heeft... en dat, dat is een van de grappen van dit boek... is uh, uh, allerlei imitaties, allerlei parodieën geven... van uh, Chaucer, Dickens, uh, daar noemde de grote Engelse auteurs op. En daar hebben deze Nederlandse vertalers... hebben daar Nederlandse equivalenten bij gevonden... He, dus, uh, er zit bijvoorbeeld een stukje Couperus opeens in. Dat, dan herken ja, je de ja. toon van Couperus. Dat gaat dan over in Neschio. Uh, Dickens dan, is Nicolas Beets geworden. Dat moet je wel weten. Nee, dat je je moet... Je weten. dat hoef je niet te weten. De grap is, als je het achterin legt, het uit. Ja. Dus het wordt uitgelegd. De, je moet echt gewoon beginnen, gaan lezen. Dan lees je een fascinerend boek. En nou ja, het is 800 bladzijden. Als je dan tijd hebt, lees je het gewoon nog een keer. En dan valt je opeens dat soort dingen op. En dat is echt. Ja, ze hebben het echt geweldig leuk gedaan. Dus het is. Dus, uh, en als je nou nog steeds aarzelt en denkt, ik wil het niet. Ik ben er bang voor. Ja. Uh, je hoeft ook niet per se aan het begin te beginnen. Dat is altijd de tip die je bij dit boek moest geven. Ja. Je kan gewoon bij het vierde hoofdstuk beginnen. Of bij het, elk hoofdstuk is weer een apart kort verhaal eigenlijk. En wat erin gebeurt, is eigenlijk vrij weinig. Uh, je hebt Leopold, dat is de mm. hoofdpersoon. die heeft een soort jonge vriend, tenminste, dat is niet zijn vriend, maar die komt hij op straat mm. tegen, Steven Dedelis, en hij heeft een vrouw en die ligt thuis in bed uh, te wachten op haar middel, Molly. Dat is eigenlijk het kern van het verhaal. Leopold loopt door de straten van Dublin op één dag en uh, nou ja, doet er eigenlijk niks aan of dat, dat speelt maar in zijn hoofd. Hè? Wat gaat mijn vrouw nou doen? En uh, hij, gaat zijn, hij loopt op zijn eigen noodlot af. Dat kun je wel zeggen in één uh. dag. Veel meer gebeurt er niet. Maar het is fascinerend opgeschreven. Het is, uh, ja, ik zou het uh, doen hoor, als ik u was. Okay. Oh, okay. <laughs> u is strandboek, hè? Uh, nou, ook, vind ik, ja. Oké, okay. ja. goed. dankjewel, uh, Arie Storm. Als u dit titels nog maar wilt lezen, kunt u terecht op teletekstpagina 260... en natuurlijk op onze website nieuwshow.nl. Ja, dan gaan we naar ons laatste onderwerp. Het theaterseizoen is bijna ten einde, maar niet in het De La Marte in Amsterdam. Tot midden augustus wordt daar vrijwel elke avond... de tragicomedie Het Geheugen van Water opgevoerd. Drie zusters, gespeeld door Tjitske Reidinga, Anneke Blok... en Pauline Grijdanus, ontmoesten elkaar in het ouderlijk huis... vlak voor de begrafenis van hun moeder. Ze halen herinneringen op, maken ruzie. Pardon, ze kibbelen. Nou, ze maken ook wel ruzie. En ze proberen zich te verzoenen met het onherroepelijke afscheid. En daarbij stroot het geheugen geregeld zand in de raderen. Zoals blijkt uit het volgende geluidsfragment. De enige keer dat ik naar het strand ben geweest, was met jou. En jij liep me daarachter. En dat was Marie. Het was weer zo ongelooflijk irritant dat we hebben achtergelaten en weg zijn gegaan. Nee, dat was ik. Nee. Dat was ik. Hoe komt het dan dat ik het me herinner? Omdat ik het jou verteld heb en jij hebt die herinnering ingepikt. Als er iets vreselijks gebeurd is, dan moet het jou overkomen zijn. Ja, dat was een fragment. We een muziekje achter waarschijnlijk genomen van een uh, filmpje, dit... Dit fragment Anneke ja, dit Blok. Is, uh, ja, dit is de, wat er op televisie uit ja, wordt gezonden. Precies. Ja. Anneke Blok en Pauline Gandaanen zijn bij mij te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ja. Paulien zit er nog een, een beetje duf bij... <lacht> maar ja, die heeft gisteravond natuurlijk wel een, een voorstelling gespeeld. Nee. Goed, uh, het, het geheugen van water wordt hopelijk een nieuwe traditie. Uh, mis niet dat, dat stuk speciaal... maar dat idee om een vaste zomerprogrammering te hebben... in een vast theater in Amsterdam... waar je bij wijze van spreken op de Bonnefoy naartoe kunt gaan. In Londen en New York is dat heel normaal... Zou zoiets ook kunnen in definitief in Nederland, Anneke? Nou, we zijn volgens mij nu een week bezig... en er zijn er op voorhand 10.000 kaartjes verkocht. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dit wel gaat werken. Ja, het is toch een nieuw idee. Meestal ja. is de boel hier helemaal op slot hè, in ja. de zomer. Dus het maar... werkt volgens mij. Ja, nu voor ons uh, gaat het goed. Ja, maar straks gaat iedereen op vakantie... en dan zou je het bij wijze van spreken van de toeristen ook moeten hebben. En dan zit je natuurlijk met die taal. Nou ja, dit jaar uh, is daar, um, Dit was korte termijn, ja. de, het plan. Het, het moet ze allemaal snel. En je kan op den duur kan je boventiteling doen, zou je kunnen doen. Je zou, als je dat zou willen, dat, dat is bij, bij festivals, uh, festivals doen ze dat ook. Hè? Ja. Als je als, als, als voorstelling ergens in het buitenland staat. En veel buitenlanders zijn dat ook gewend. Ja, bij de opera heb je dat. Je ja. zou dat kunnen doen. ligt ook een beetje aan het stuk misschien. En, uh, ja. Nou ja, ik kan me nog herinneren, bijvoorbeeld uh, de cloaca van Maria Goos. Destijds in Londen toch niet gelukt. Terwijl het hier hartstikke populair cloaca, was. Is dat toen met deze bezetting of met een in Engelse Londen. bezetting? Wat, wat bedoel je? Nou, ze zijn toen naar Londen gegaan met dat stuk. Ja, maar dat stuk is daar gespeeld uh, door Engelse mensen of door, door Nederlandse bezetting? Weet ik niet. Ik kan me herinneren alleen herinneren dat het daar niet goed ging. Nee, nou volgens mij is dat wat ik van. Uh, zijn ze nooit met onze bezetting, zeg maar. Oh, Oké. Okay. Met die bezetting, nou dat is dus een heel ander verhaal dan is dat gedaan door Engelsen. En dat, ja, dat is misschien anders uh, in elkaar gezet. Dus daar zou ik niet eens iets op kunnen zeggen. Nee, maar goed. Het ga, ging er even om in hoeverre je dus echt een Nederlands stuk ook interessant kan maken voor, voor, voor nou, een ja, buitenlandse. De heel toneelgroep Amsterdam, die, die, die floreert uh, ja. heel goed in het buitenland. Ja. Ik, ik zou daar geen uh, bez bezwaar in zien. Maar ja, dat, dat, dat kost je bo boven titeling. Ja, ja, precies, dat, is een dat mooie, zou uh, kunnen. Nou ja, goed, kijk, wat Joop van den Ende doet... is natuurlijk wat hij ook met musicals doet hè, in, in Scheveningen. Dat is uh, gewoon... Ja, een, een, een lekker stuk, gewoon heel lang programmeren... maar wel voor een groot publiek. Wat, wat betekent dat voor die keuze van, van het stuk? Nou, een, een, een lekker stuk, dat is niet, zeg maar... De, nee? Hij heeft uh, Tjitske, Reidinga en Antoine Uitenhaag totaal carte blanche gegeven. Dus ze mochten doen wat ze wilden. Het is wel een stuk, uh, het, is, het is wel uh, dat het een, een komedie, maar wel met een diepgang. Het is niet zomaar een, een niemandalletje. Maar dat, dat, dat is ook inherent als je Tjitske en, en Antoine vraagt, dat zijn mensen die dan toch uit een andere uh, hoek komen en die dus altijd die, die gelaagdheid met zich mee zullen ja. nemen bij alles wat ze kiezen. Dus het was volledig carte blanche. Het was niet van kies een stuk om een gezellige avond te krijgen. Nee. nee. Doe wat je wil. Dus de keuze van hun is gewoon heel slim. Ik moest van, van in de auto denken aan Teu Boermans die dan ja. gevraagd wordt om een musical als, als Soldaat van Oranje ja. te, te, te maken. Het, het, het effect is dat je een, een musical krijgt die anders is dan alle anderen. Het feit, de, het enorme slim van, van Joop van den Ende en dat ik dat ook snap, dat hij juist Chitske vraagt. En Chitke, die neemt natuurlijk mensen om haar heen en die... Die, ja, die, die komt uit, uit een goede kant, laat we het zo zeggen. Dus dan krijg je, krijg je dit. En dit is wat, ze, wat Joop van den Ende ook wilde. Ja. Uh, Paulien, het is uh, natuurlijk toch de bedoeling... dat er een breder draagvlak voor theater gecreëerd wordt. Hè? En, omdat er bezuinigd wordt. Het, het, het, het zal op een of andere manier toch meer, steeds meer moeten komen... Uit, uh, uit gewoon de kaartverkoop. En dan maak je dus, of niet? Uh, Jij bent ja, een jonge nou ja. actrice. Jij moet dat allemaal nog... Uh, ja, doorgaan maken. Doorgaan maken, nou... Nou ja. Ja, kijk, dat het, de, um, dat het zo is dat er geslacht wordt in, ja. de, in, de, in de culturele sector. Wat natuurlijk afgrijzelijk is uh, voor ontzettend veel mensen... die niet meer met het vak door kunnen gaan. Maar um, um, je ziet ook, um, zoals nu wat er nu in de Lamar gebeurt met deze voorstelling... Mm. zie je ook dat het, het commerciële en het... Uh, en het ouderwetse tussen haakjes theater uh, elkaar niet hoeft te bijten... dat nee. het samenvloeit tot een nieuwe vorm. En ik geloof altijd dat, dat uh, uh, in, uh, in, in, in, in slechte tijden uh, uh, ook weer... Bloeit de cultuur, zeggen ze ook. Wat zijn <laughs> Bloeit de cultuur ook wel weer in slechte tijden? Zo, ja, dus het, het, ik, ik vind niet bepaald dat het dat daardoor uh, uh, toneelstukken of andere dingen die je maakt, dat het, dat het nou meer te maken heeft dat je dat uh, veel te veel commercieel maakt nee. of zo. Nee. Er wordt een nieuwe vorm gecreëerd. Deels misschien ook door, uh, door een bepaalde druk die, uh, die nu deze culturele slachting met zich meebrengt. Ja. En het is een well-made play, hè, zoals ja. ze dat dan noemen. Is het een lekker stuk om te spelen? Uh, mm -hmm. Ja, le le lekker stuk. Nou ja, voor, voor een actrice? Uh, ja, je hebt, uh, je hebt uh, genoeg werk... Om, uh, om te hopen dat je mensen een goede avond bezorgt. Je, we zitten niet daar achter met zo. We gaan eens even lekker ontspannen spelen. We nee, moeten het is echt een heel heftig, heftig stuk. Het is een ontzettend heftig stuk. En dat is voor ons als actrices fantastisch om te mogen spelen. Uh, en voor de kijker uh, hopelijk ontzettend leuk en intelligent om naar te kijken. Nou, het grappige is dat de, de, de ik, ik vond het een heftig stuk. Ik heb het gisteravond gezien en het parool vond het braaf. Nou ja, uh, ik heb het uh, op het moment dat wij kwamen uit op zondag 17 tegelijkertijd met Jacob Derwig in toneelsuur. Ja, en dan ga je die kant. twee stukken volgen in diezelfde krant. En dan in het ene, ene krant worden wij opgehemeld en hij afgemaakt. En in de volgende ja. krant worden wij weer. Weet je, dus dat zegt helemaal niks. Dat is, ja. uh, je moet gaan kijken en vier sterren in het NRC en in de Telegraaf. Ja. Nou, dat is toch een mooie ja. score. Nou ja, de vorige keer dat jij hier zat, Anneke, zat je uh, uh, omdat jij de president is van Werner Schwaard weer uh, opnieuw ging spelen. Ja. Hè? Ja. Uh, met twee andere toneelzusters zat jij hier toen. Ja. Dat was wel de totaal andere kant van het spectrum. Hè? Nee. Vind je de, niet? Nee, dat vind ik helemaal niet. Oh. Die, die, die, die, die, die, die, uh, die presidenten zouden uitstekend... in deze zopen programmering van de Lamar gekund hebben. Ja, want dat toeg toch wel in als een bom. Ja, maar ook... Uh, het wil niet zeggen dat... Uh, de, de, de, je, je kunt doen wat je wilt. Als het maar inhoud heeft. En dat het uh, een komedie... Het is zomer... En, Helemaal uh, door het stof en het slijgen hoef je ook niet te gaan, maar dat had de president. Dus had ook die, die, die, die twee kanten. Ja. Dus dat zou ook kunnen? Dat zou uh, ah, zo ook maar gekund kunnen hebben. Ja. Nou Toen. ja, ik bedoel de, de qua, qua heftigheid zat je de, was dit stuk soms bijna net zo heftig als die president. Dus, ik bedoel, jij hebt een bepaalde scène waarin je dan dronken wordt. En daar zag ik dan, ja. Ja, en dat die... ja, het is een mengeling. Het is, heftig. Maar ook aan de andere kant, ook, ook niet. Nou, voor jou, nee. Stelt ja. dit niks voor? Nou, stelt het niks nee, nee, voor? Nee, omdat ik moet jij er bent gewend om uh, voor te werken, ja. omdat je destijds bedoel ik, in, in in zo ontzettend heftige rollen hebt gespeeld dan. In... Ik kan me voorstellen dat dit... Ja, maar heftig, heftig. Het ja, is allemaal in zijn context. Er wordt, ja. Ja, wat is heftig? Het, het, het, is, het, is, het gaat ver. Het is niet een, een, een tralala verhaaltje nee. of een monoloog. Hetzelfde met Paulien. Die, die heeft een, een minuutendurende huilscène. En dat ja. gaat tot op het bot. En dat is, dat is heel waarachtig. En hetzelfde is waarschijnlijk dan een dronkenman scène die ik dan heb. Ja. Het is niet mee even aangezet of aangetipt. Het is, het is tot op het bot. En zo is het geregisseerd. Ja. Ook. Is het uh, fysiek zwaar, Pauline om het uh, te spelen? Want... Anneke zei al: Je hebt ook een ja, iedereen heeft af en toe een enorme, heftige emotionele uitbarsting, zal ik maar zeggen. Is, is of, of valt ja, het mee? ja, nee, ik vind het. Ik, ik, ik vind <laughs> uh, dit soort uh, uh, spelen, vind ik, uh, vind ik zwaarder spelen dan uh, um, dan ja, uh, uh, dan andere rollen omdat je hier uh, met een soort dubbele concentratie zit, uh, namelijk de concentratie van het gewoon. En zo is het stuk ook geschreven. Het aansluiten van teksten op elkaar... Ja. zodat het een gewoon gesprek lijkt met ja. z'n drietjes. En ook uh, uh, inderdaad wat Anneke zegt... waarachtigheid combineren met ook uh, uh, timing. Ja, ja. Nou, je... dat grappig. Ik wens jullie heel veel succes met deze zomer. Tot uh, augustus of zo, 12 hè? 12 augustus. Tot 12 augustus. Ja, je, dat is, uh, ja. en het, uh, het loopt goed. Dus, okay. uh, en dan nog in september. 10. Super. Het geheugen van water dus. Tot 12 augustus in het Lamart Theater in Amsterdam. Dankjewel, Paulien Gredanis en uh, Anneke Blok. Ja. website van ons is nieuwshop.nl zometeen de Radio 1 Sportzomer. Bert van Sloten en Thijs van der Brink. Dag. Samen thuis, samen dros.